...alvast even aankondigen en uh, dat weet Suzanne nog niet. Maar dat gaan we in ieder geval wel even komende week wel verklappen. <laughs> dus dat, uh, dat, dat gaan we dus volgende week doen. Dan uh, komt er dus een herhaling voorbij in, uh, uh, tussen 8 en 10. En 27 juli zijn we er weer. En we zijn weer gewoon bezig om uh, hier iemand uh, naar de studio te lokken. Dat is Laurie de Jong. Of uh, terwijl Laurie Fish... Die, uh, die we vorige week hebben gedraaid. Uh, ik weet niet of we dat vandaag nog gaan redden. Dat komt van de Haarlemse pop scene uh, album. Ja, zo moet je het eigenlijk zo zien. Maar dat is uh, een beetje concreet uh, misschien wat, wat, wat nu uh, ligt. Uh, moet alleen nog even verder vormgegeven. Verder er staat nog iets uit uit Rotterdam, maar dat, uh, daar is het nog een beetje erg uh, rustig uh, vanaf dat uh, front, dus dat is even afwachten veel nieuw materiaal, ja nou ja in ieder geval uh, gaan we wel uh, nieuw materiaal uh, presenteren Eén van de innercore uh, music stal dat is Daisy Ducro, geen familie geloof ik, van die man die dus nu de commentaar voor, uh, verzorgt bij de NOS bij het wielrennen, misschien ook wel, je weet het niet ik heb er niet echt uh, nagevraagd maar Daisy Ducro komt uit Haarlem en zij heeft een single uitgebracht. En dat heet Hard On Your Arm. Dus dat ga je straks horen. En wat er ook uit is gebracht... Is een compleet album van Room for Elephants. Daan Luchtering. Dacht dat ik met die jonge vriend was op Facebook. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Maar goed, uh, Room for Elephants zal zeker wel voorbij komen. Dat uh, gaan we zeker beloven. En dan staat er ook nog op het lijstje uh, iemand die uh, een galmconcert heeft uh, gedaan. Dat zag ik uh, toevallig vandaag even voorbij komen. Maar ze heeft ook onder uh, een andere naam uh, een eigen single gemaakt. Forrest, Jorah, oftewel Mario Kreileman, die zit er ook in. Dus er zitten een uh, aantal dingetjes uh, hier uit de buurt. En natuurlijk onze vrienden Koen Alvarez en Ruud Houweling. Die komen uit dit dorp. Dus dat uh, is uh, sowieso eventjes uh, wat, uh, wat het uh, allemaal beschaft. En, ja ja, geloof het of niet, maar ook Joost Dobbe heeft... Uh, Heel stiekem nog een EP uitgebracht de afgelopen week En dat uh, is ook even iets waar we bij stil gaan staan. Dus dat uh, sowieso allemaal te horen. Hij is nu al te horen, maar dan in een wat steviger jasje van de band die hij heeft opgericht. Samen met uh, Ben Stuivenberg onder andere. is Sway. En het nummer dat heet My Girl. Kom er amper bovenuit. Come No We hopen binnenkort met heel veel mooi nieuws te komen, deze mensen van Veline. Ze staan er eigenlijk al in het afspellijstje al sinds de groep eigenlijk met het materiaal naar buiten is gekomen. Uh, vanaf het allereerste begin, toen ze op Bandcamp uh, staakt uitbrachten, hebben ze nu deze tweede single, dat is Na de Maan. En uh, het wachten is op single nummer drie en vervolgens single nummer vier. Dus kortom, dan kom je wel met een hele EP, denk ik eerlijk gezegd. Hoe dat met uh, Sway zit, weet ik niet. Ze hebben in ieder geval afgelopen week uh, een, uh, een optreden gedaan in Caprera... in het voorprogramma van de Pilgrims, Pilgrims, hoe je het maar noemen wilt. En een van de mensen van die band die is ooit nog eens een keer uh, betrokken geweest... bij een popkoor hier in Zandvoort. Dat was uh, onder de vleugels van Leo Sanders en zijn muziekschool New Wave. Kan ik me er toen nog herinneren. Die school die bestaat trouwens nog steeds. Dus er wordt nog steeds uh, muziek uh, gedaan op die muziekschool... En ik geloof dat hij ook nog, uh, ja ik weet niet, uh, dat hij uh, behoorlijk goed gevolgd wordt hier uh, door de gemeente Zandvoort. En dat heeft alles uh, te maken met uh, muziekonderwijs. Dus dat was het verhaal van René Vriezen. Maar hij met zijn band heeft dus ook afgelopen week, en dat waren dus de hoofdact van uh, Caprera, uh, een optreden gedaan. Goed uh, weer toegekomen aan bijzonder werk uh, We kennen Anne van Schothorst als harpiste. Meer klassiek, maar minder uh, als het gaat om experimentele pop. Maar dat doet ze dan wel heel erg goed. Doordat ze Rebecca Sier al een paar keer gevraagd heeft. En dit uh, is het laatst verschenen werkje wat ze gemaakt heeft in de studio van Thijs de Melker. Die we ook nog kennen in een ander leven. Namelijk het leven van de raggende mannen. Maar tegenwoordig is Thijs heel erg... Uh, ja, Serieus bezig als het gaat om het maken van muziek. Het moet geluidstechnisch erg goed klinken. Het lijkt me wat dat betreft wel, Marcus van Dam. Die, uh, die zit nu uh, gewoon uh, tevreden ergens uh, met een laptopje. Het, uh, gaat het een beetje keer of? Uh, <laughs> ja, tuurlijk. Ja. Dit soort dagen mag ik jou usb bezig fixen. <laughs> ja, want er was weer wat problemen. Maar vorige week hadden we nog, voordat ik uh, met Anne van Schothorst verder ga, hadden we vorige week last van een beetje onweer. Ja. Het blijkt dus toch de waarheid te zijn. Dat was een gele bol ingeslagen in, de, ja, in, het, in het bovenste gedeelte van een appartementencomplex aan de Hoogweg. Ja, dus ja, het, het vermoeden was juist. Maar ja, met vermoedens alleen op de radio uit, daar kom je niet ver mee. Het was, nou het is behoorlijk doorgebrand had ik gezien. Want de valt van RTV Noord-Holland een dag later logen er niet om. Dus het was behoorlijk raak. En we stonden hier ook echt te schudden. Nog even over, ja wat wij zeggen? Ja, nee, over spanning en sensatie in Zandvoort ja. hebben we natuurlijk van de week. Ja, ja. Bij ons in de buurt. Ja, ja het was... Uh, twee straten bij jou vandaan en ja, twee straten bij van van, mij ja, vandaan. Ja, ja, dat was uh, wat dat betreft 150 meter uh, van ons beide huis af. Uh, was er een een of andere bijgehaag, um, die vond het leuk om eventjes een anoniem telefoontje te plegen... naar het woningbouwvereniging uh, De Kei en te zeggen... Nou, uh, als ik het er ben, dan kom ik de boel even opblazen. Nou, ja, dat... Ja. Dat was de politie, Daar was daar toch wel erg voorzichtig mee. Dus die heeft de hele boel laten ontruimen. Dus mensen konden dus niet meer boodschappen doen bij de plaatselijke super. En nee, ook Dat niet, ging hard hè? Dat ging heel hard. En overigens uh, was er, en dat vond ik wel triest. Dat er mensen uh, die uh, dinsdag uh, altijd even een hapje komen eten bij Ook Zandvoort dat heeft Albers Rechterschot van uh, pluspunt af moeten blazen... omdat de kok niet aan de gang kon en ook niemand naar binnen kon. Dus, maar, ja. dus het was een, uh, ja, zegt uh, Rechterschot, ik had zoiets van... het uh, was een verhelde BHV-oefening... Maar uh, jongens, uh, het, uh, het is een beetje, uh, vind ik, als ik even het nieuws uh, mag doornemen... ik vind het een beetje over de top uh, dat je als één idioot, om het allemaal zo te zeggen... in staat bent om een, uh, gewoon het plezier van mensen en mensen die het misschien heel hard nodig hebben... Uh, daar even het uh, een en ander te ontnemen. Daar denk je dan weer niet aan. Dus dat uh, wil ik dan nog even kwijt. Goed, uh, dat was even de sensatie in Zandvoort. Nu weer terug naar de muziek, want er zijn tenslotte een muziekprogramma. Ik zei het al, Anne van Schothorst hier samen met Rebecca Sier. I altijd uh, na dit uh, programma... altijd een uh, opgenomen programma... van uh, vader Benno Veugen. Peaceful Radio. Voorheen Tepseppi. Maar goed... Uh, het uh, Peaceful Radio verhaal... daar past dit uh, zeker in, uh, in dit... Uh, programma. Ik ben benieuwd of Benno... al met uh, gespitste oren... dit nummer tot zich heeft uh, genomen. Het is uh, van Anne van Schothorst... en de stem die je hebt uh, kunnen horen is van Rebecca Seer... ook niet echt een hele onbekende... in Alternative FM, want... Een aantal jaren geleden toen Rebecca Sier nog zelf probeerde... het een en ander voor elkaar te krijgen... was ze hier ook regelmatig te horen in het programma. Maar goed, via Anne van Schothorst komt het dan weer terug. En waarom ik de link naar Benno maak... is dat hij dus vanavond wederom te horen is vanaf 10 uur. Dus dat weet je dan ook weer. Toegekomen aan Zandvoerse muzikanten, deel 1. Want dit uh, is Koen Alvarez met Hell or High Water.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 Or high water No point in looking on. I know the vultures Haven't gone To so pick on someone Twice their size And leave this fool In his own dog But I won't keep my feet dry. Come a time to rescue her I am ready, I can swim Come hell or how Try Hold on Gleeman en uh, hij komt uit Rotterdam. En hij komt niet via het uh, Welbekende netwerk. Nee, dit komt helemaal via Eindhoven aangezwaaid. Uh, een van uh, de mensen die uh, deel uitmaakt van Trip to Dover, dat is Johannes Staal. Die heeft ook nog een eigen agentschapje. En die kwam met dit uh, verhaal op de proppen. En zo ben ik aan Ivo Gleeman gekomen. Zo uh, werkt dat. Maar dat wil niet zeggen dat Ivo Gleeman geen onbekende is voor de, al die Rotterdamse muzikanten die ik hier draai. Nee, want als ik uh, kijk uh, in zijn vriendenlijstje, dan uh, schiet het al aardig op. Dat zijn een beetje dezelfde vrienden die ik ook heb, dus, dus dat scheelt uh, enorm. Maar goed, uh, Morning Sun is uh, natuurlijk wel een le lekker uh, vrolijk nummertje wat uh, we hier uh, kunnen draaien. Ja, ook vast in deze lijst. Want uh, met een paar uitzonderingen daar gelaten uh, dat hij er niet in zat, uh, zit hij er dus gewoon nu ook alweer uh, bijna een aantal weken achter elkaar erin. Deze dame met haar band Joe Martius, oftewel Silver and Gold. aan Joost Dobbe deel 2. En dat is dan uh, zijn eigen solowerk. Overigens was het niet. ...Joe Marges en Silver and Gold. En waarom uh, onderbreek ik het dan? Meestal is het 2 uh, aan 2 dat we het altijd even draaien. Dan net ook even niet, maar goed. Dat was om Benno's programma een beetje te promoten. Uh, want Joost Dobbe ...die uh, is hier een paar weken geleden geweest... ...en toen zei hij al... ...ik ben al bezig met nieuw materiaal. Dat hij... Ja, dat hij stiekem uh, dat, dat de afgelopen week heeft gedaan. En dan nog een uur van voordat ik deze uitzending moest gaan beginnen. Dat zegt, uh, hè, uh, dan moet ik er nog achter komen dat het allemaal nog weer op de Aertune staat. Dus ik heb het er allemaal vanaf moeten plukken. Gelukkig was hij dan zelf nog uh, uh, zo vriendelijk om nog de single even naar me toe te, te pasen. Goed, Joost. Nou, uh, dit is hem dan. Aback Back You Blues. Dit is het nieuwe werk dus, back you blues, van Joost. I'll Dat was hem dus, ja, want hij is heel erg kort. En voordat je het weet, uh, is hij alweer afgelopen. Um, ja, uh, want ik uh, zat ook nog eventjes heel fijn uh, eventjes, uh, op, het, uh, op het internet te kijken... van wat uh, ik zei aan het begin van dit uur. Het nieuwe materiaal van Daisy Ducro uit de stal van de Innercore, Innercore Music. Daar waar bijvoorbeeld ook de Cosmo Carnival en uh, Julius... en niet te vergeten ook uh, Loke vandaan komen... Er zijn nog meer uh, grote bands die dat, uh, die dat uh, label al hebben gehad. Uh, dus wat dat er gaat, uh, is Daisy De Croo op een goede plek uh, terechtgekomen. Maar deze Haarlemse, want ze komt tenslotte uit Haarlem... Uh, is uh, toch uh, al een tijdje actief. Want in 2016 bracht zij al bijvoorbeeld dit uit. Don't tell me you're a poet. Treacherous friend good thing I know how to lose. I I'll delusion. Cause baby, you are broken. And I've had enough of those. I've had. Doen we onder een beetje de noemer van een uh, dubbele A-kant. Want uh, ze hebben eigenlijk uh, twee singles uitgebracht. Dit is er één. Silver Tongue en Wanderlust. Die hebben we vorige week uh, gedraaid. Is de andere. Maar goed. Silver Tongue klinkt even net even uh, een tikje lekkerder. Dakota hoorde je. Nieuwe single van uh, de meiden. Uit de buurt van amsterdam buiden Noem het maar helemaal op. En daarvoor Don't Tell Me You're a Poet. En Daisy Ducro, zij komt uit... Slim Net als Joost Dobbe trouwens. Dus dat uh, weet je dan ook maar weer. Het werd ik even uh, wakker van de week. En uh, ik zie al een beetje uh, dat Facebook ook haar sponsoring doet. En de band heet Room for Elephants. En de grote man die erachter zit is Daan Luchtenwink. En het klinkt nogal erg stevig. Waarschuw je me vast. Is het uh, een van de nummers die erop staat? Het nummer dat heet Watch You Drown. Room for Elephants band uit Amsterdam. En uh, ja, de invloeden lijken me wel duidelijk. Er zitten uh, wel heel duidelijk ook een vleugje Fighters hierin uh, tussen. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Gary Clark Jr. en Red Hot Chili Peppers. Daar zijn ook duidelijke invloeden van, uh, van merkbaar bij deze Amsterdamse rockband... die uh, deze week een uh, hele album heeft uitgebracht... En je hoorde dus What You Drown straks de single Hero... die al een tijdje onderweg is. Maar goed, daarvoor hoorde je Silver Tongue van Dakota. Dat uh, zei ik al. Uh, nu hebben we nog uh, tijd over... door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan P2. En die is hier ook uh, ooit uh, geweest. En dit is een nummer van haar album... wat ze vorig jaar heeft uitgebracht. P2 heet die, dat album. Decay. Since it all isn't mine, I'll give you all that I truly own. I'll give it to you to live in. Take it, you say. It. Did your own boy, make me your home. Black eyes told me you had left me this time for good, but fear not, you can. Take it, use it, let it decay, but stay. Ja, mijn kennismaking met uh, Pitoo, uh, dateert alweer van 2015, zo'n beetje. Uh, dat was uh, bij de presentatie, de album of de EP-presentatie, de eerste EP-presentatie van uh, X. Hoe is X? En daar was ook Jeruza uh, bij. En zo uh, kom je van het een het ander. P2 was daar ook. En dit was een van de nummers die ze speelde. En dat heeft ze uiteindelijk ook hier gedaan. Ik uh, weet bijna wel zeker dat ze dit nummer gespeeld heeft. De K heet het het uh, nummer. We hebben er nog eentje klaarstaan uh, voor het uh, nieuws van 9 uur. En uh, dat is een uh, beetje een uh, soul nummer. Maar de man uh, komt uit Utrecht. Tenminste, daar uh, is hij uh, min of meer actief. En Utrecht heeft een behoorlijke pop scene, want we net hadden we bijvoorbeeld ook Joe Marches. die komt daar ook vandaan. Dus het uh, leeft wel een beetje in Utrecht en dit zeker. Uh, tot aan het nieuws van 9 uur met uh, Laura Tuk. als uh, leading vocals, Bartolome en het nummer dat heet Trying. If I would try to get an explanation i would combine compromise and acceleration oh. No. 6.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur.